Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het materiaal van mensen die zich bij de GGD laten testen op het coronavirus gaat binnenkort naar Abu Dhabi voor analyse. De overeenkomst tussen het Nederlandse lab Saltro, een zusterlab in Abu Dhabi, en het ministerie van Volksgezondheid is bijna rond. Minister de Jonge zei gisteren dat hij het contract met een lab in Abu Dhabi wil sluiten vanwege het tekort aan testcapaciteit in Nederland. Er is al een speciale luchtbrug opgezet om de teststaafjes van Nederlanders in Abu Dhabi te krijgen.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 President Xi Jinping heeft dat in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gezegd. Hoe China dat wil bereiken, zei hij er niet bij. Het is wel voor het eerst dat China een jaartal noemt. Het land is verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde uitstoot van CO2. De Chinese CO2-uitstoot moet voor 2030 zijn piek bereiken. De Nederlandse arts en abortusactivist Rebecca Gomperts is door Time Magazine op de lijst met 100 invloedrijkste mensen geplaatst. Gomperts is oprichter van de organisatie Women on Waves. Die vrouwen helpt een veilige abortus te krijgen in landen waar dat niet is toegestaan. En dat gebeurt onder meer op een boot in internationale wateren. In Time Magazine wordt Gomperts een baken van hoop genoemd. Die opstaat voor het principe dat veilige abortus een mensenrecht is. Het weer.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 Kijk, heb ik heb hem ook al uh, gedraaid. Toen uh, was het een beetje een uh, strak blauwe lucht en een uh, zonnetje erbij met uh, dik uh, 25 graden. Nu begint de bewolking langzaam over Zandvoort te kruipen. Er zijn zelfs foto's gemaakt door Laurens Bos. Met uh, vanmorgen die hele grote mistvlacht die dan hangt over Zandvoort heen. Uh, dat uh, maakt het dan toch dat het jaargetijde wordt uh, afgesloten. En dan uh, worden dit soort nummers dan ook weer uit het laadje getrokken. Chris Ria looking for the Summer, want het, uh, ik heb hem vorige week gedraaid... en nu uh, doe ik dat weer. Uh, eigenlijk allemaal terugkijken op een uh, zomer die raar is verlopen. En hier en daar ook een beetje, ja, ja hoe moet ik het uh, zeggen... vreemder dan vreemd is geweest. Ik moet er uh, haast van kuggen, maar goed... <tus> Het is een droog kuchje hoor, De mensen, dat je niet denkt! Hey, hij, uh, hij heeft wat? Nee, nee, nee, nee, zo erg is het ook niet. Uh, dat, uh, dat, uh, dat komt even op. Uh, gewoon, nou, dat, dat, dat heb je wel eens. Dus, uh, er is niks aan de hand. Er zit gewoon een plastic zakje over, uh, over, deze, over deze plopkap heen. Dus, uh, dus de mensen hoeven niet uh, te wanhopen en denken van... hé, hey, uh, wat is er nou met die koper aan de hand? Nee, nee, is uh, niks. Helemaal niks. Dus, uh, zenuw, Zenuwkuchje. Daar <tuss những> moet ik ook nog, uh, daar ook nog uh, verantwoording over afhalen. Nou, wat dan gaat, kan ik maar beter naar de maan gaan. Uh, He, want uh, normaal gesproken uh, hebben we altijd alleen van Feline. Maar dit keer is het even een ander nummer. Wat, uh, wat ze hebben gemaakt. En dat uh, is ook uh, terug te vinden op een EP. die ze hebben uitgebracht. Uh, Als ik bang ben, kruip ik ben. De verwachting is wel dat het morgen wat talrijker zal zijn. Het zal wennen zijn voor heel veel mensen. Morgen... Uh, zal het uh, wat temperatuur nog uh, misschien uh, het, uh, zo zijn... dat we nog een beetje aan die zomer kunnen denken? Maar uh, dan, uh, daarna is het toch wel echt afgelopen... en dan mag je toch wel wat, uh, wat extra jassen uh, er weer uh, bij gaan uh, pakken. Want uh, als ik het uh, allemaal zo begrijp, bekijk... Uh, dan gaan die temperaturen verder naar beneden. Ah, fijn. Het, uh, het is altijd uh, op dinsdagmorgen het uh, verhaal en het credo. Uh, dan zullen we het niet over het zeewoord hebben en over het weer. Maar uh, nu ontkomen we er even toch niet aan... Um, die Eurythmics waren dat met uh, Here Comes the Rain Again. Daarvoor hoorde je um, was, uh, Veline met uh, Naar de Maan. Het is uh, niet de enige uh, Veline-song die we hier hebben in, uh, uh, bij deze zender. Nee, ze hebben, uh, ze hebben zelfs nog een EP gemaakt. Er staan uh, vijf nummers op waaronder uh, Naar de Maan uh, staat. En uh, ook Staakt. dat is een andere single die ze er toen uh, ooit uh, vanaf uh, hebben gehaald. En uh, Alleen is gewoon een losse single. Die kan je ook nog ergens uh, scoren op uh, een aantal kanalen. Uh, sowieso Spotify, heb ik me laten vertellen. En uh, Bandcamp, die schijnen nog erg vriendelijk te zijn voor uh, de muzikant. Want uh, veel van, uh, van het spul wat je daar uh, vandaan haalt... komt ook uh, wat meer in de zakken van de muzikant uh, terecht. En bij Spotify mag je dan nog maar hopen dat je nog een klein bestand uh, hebt. Want daar... Willen nog de medewerkers nog wel eens... Uh, nou ja, daar, daar zit een heel bedrijf achter. En ik heb wel eens het idee... De paddenstoel. Uh, uiteindelijk uh, heb je dan heel veel mensen bovenin zitten. En die muzikant, de, waar het eigenlijk om gaat... Uh, die, uh, die heeft dan het nakijken. Dus zo denk ik erover. Maar goed, wie ben ik? Het uh, is dus, uh, tien voor half... Wat zeg ik? Tien voor half twaalf. Dat betekent dat ik er nog eentje ga draaien. En dan ga ik uh, vader Boskamp uh, er weer eens even bij uh, halen. Want uh, ja, er is nog uh, weer het nodige te bespreken. Ik denk dat we het ook een beetje in tweeën gaan doen. Vorige week had ik ook al een uh, David Bowie song. Um, Modern Love. Maar deze, die is niet helemaal van uh, Bowie's hand. Uh, want uh, ook Iggy Pop heeft er nog uh, een flinke vinger in de pap uh, gehad. Sterker nog, Iggy Pop heeft ook uh, dit nummer zelfs... Uh, ook op uh, de plaat uitgebracht destijds. Maar we kennen hem natuurlijk ook in deze versie van David Bowie zelf. China Girl. I this feeling my China girl I feel the wreck without my little child China girl I hear her heart beating loud as thunder So the stars crashing My little china. No, I In de kerk begin jaren 80, wat die Bowie toen deed. Maar je kan zeggen wat je wil van die man. Hij heeft wel alles uitgeprobeerd op uh, muzikaal uh, vlak. Uh, dus ook uh, gewoon de mainstream uh, aangepakt. En uh, dat, uh, dat deed hij onder meer met dit nummer. Ik zei al bij aanvang uh, dat, hij dat, uh, dat uh, Iggy Pop daar uh, de hand in uh, gehad heeft. Sterker nog, ze hebben het uh, met z'n twee geschreven. Dus, um, en Mick, goeiemorgen. Want ik uh, trek je er ook maar weer eens even fijn bij. Uh, jij hebt die Iggy Pop nog eens een keer uh, geïnterviewd. En dat schijnt een memorabel interview uh, geweest te zijn, toch? Nou ja, memorabel in die zin dat, hij, uh, dat het eigenlijk het te tegenstelde was wat uh, iedereen op dat moment van Icky Pop uh, dacht. Dat ja. een, een, echt een, uh, iemand was die heel erg uh, uh, zou gaan muiten tijdens interviews en ja. heel erg uh, agressief zou zijn. Ja. Maar hij was als was in mijn handen. <laughs> ja. Ja, dat, had, dat had ermee te maken je kan het ook zien hè, Ik ja. bedoel, als je op Google zit of op YouTube... <laughs> Ik tikte in Mick Boskamp. Hè, mijn naam is Pop. Pop. Ja. Ja. Dan komt dat interview tevoorschijn. Want dat deed ik, heb ik gedaan. Mm. Voor Topop. Uh, topop ja. oh. uh, Top had uh, Ikkie Pop naar Nederland gehaald. Ik kwam altijd in de topop studio's om artiesten te interviewen voor de ja. En ik was daar de enige journalist op dat moment. En toen zei uh, Geert Popma van Topop tegen mij. Van, uh, Mick, zou jij het leuk vinden om voor ons Ikkie Pop te interviewen? Met, uh, voor de camera. Ik zei, nou, geen probleem. Ja. Dus in de kleedkamer hebben we een leuk uh, studiootje gemaakt. En ik begon te interviewen. En ik had al eerder met hem te maken gehad, want voor de hitkrant, dat was heel leuk, ja. heb ik gebokst met hem. Ja dat, dat toen... zijn... de... ja. Ja. ja, dat zijn die foto's uh, die ik gezien heb, ja. Boksfoto's. Ja, ja. En toen vond hij mij op de een of andere manier leuk, want Iggy Pop is biseksueel, hè? Ja, ja. Dat... En ik was toen zo'n beetje zo'n mooi mannetje toen, hè? <laughs> niet Nu al lang niet meer, want ik heb een oude dikke <laughs> Maar toen was ik een mooi kereltje, ja. en hij vond mij leuk, want hij nodigde me ook uit om naar afloop met hem mee naar zijn hotelkamer te gaan. Ja. Daar heb ik nee tegen ja. huh? Zag je erbij wel een beetje hangen? Ik, ik, ik weet niet of ik dat nog veel vrouwen van mijn levens hebben gehad, als ik zou vertellen van nou, ik ben ooit een keer genomen de ik kop. Ja. Dat is zo top, dat is zo top. Maar ja. wat gebeurde er ja. het interview dus, dat was dus een aantal maanden daarna. Ja. Toen was hij als was in mijn handen. En als je het interview kijkt, dan heeft de hele tijd zo'n hele... Ja, moet ik zeggen, zo'n geile glimlach. <laughs> ja. en, uh, hij ja. was eigenlijk gewoon super, super aardig. En iedereen zegt ook, die dat interview ziet, van... de, de reacties onder het interview zijn van... Nou, wow, is dat echt die pot? <laughs> ja, ja, ja. ja het, het speelde zich af in de jaren 70. Ik weet nog uh, dat, uh, dat verhaal al ja, in ja. op uh, dat hij uh, de vingerplant uh, meenam. Hè. Lost for Life. Dat was het moment eigenlijk. Ja, hoe oud was ik? Studio. Ja, hoe oud was ik toen? Ik denk een jaar of 12, 13 uh, zo'n ja, beetje. Maar, want, maar, uh, dat, was in, dat was volgens mij was dat in 77. Ja, precies. Ik, dat zeg ik. En, uh, uh, toen ik hem interviewde, toen is hij teruggekomen bij, naar uh, Nederland huh? En dat was in 78. Ja, oké, okay, oké. Okay. Goed. Het even ja. dit, is, dit is wel leuk. Nieuws even, uh, Ja, Ja, ik vond het wel even leuk om dat tussendoor even te doen. We hebben ook besloten om het even in tweeën te knippen. Dus uh, ja. uh, eerst het onderdeel uh, waar jij uh, mee, uh, mee komt. Uh, het tweede, dat uh, bewaren we straks voor na het uh, nummer. Want we draaiden nog even een nummer tussendoor. Dat is iets met Hugo de Jonge, daar heb je wat over. Maar uh, je wil beginnen met, uh, met een ander uh, onderwerp. Ja, ik wil beginnen met die, met die, met die tweede coronagolf, hè, die, ja, er, ja, die, ja. die nu aankomt. Ja. Nou, dat zou je natuurlijk kunnen voorspellen, hè, ja. dat die er aan zou komen. Mm -hmm. Maar daar open ik weer de telegraaf vandaag en er staat er 100.000 besmettingen. Ja. En dan schrik ik me dood natuurlijk, want ja. dat is typisch telegraaf. 100.000, dat is nogal wat, weet je wel. Ga je nuanceren. Maar dat is dan vanaf maart, hè. Ja, oké, okay. ja, ja, ja. Dat staat in de kleine... Dat, dat, dat lees kost na het intro. Ja, precies. Ja, daar zijn ze heel goed in... Uh, ...daar uh, bij de gele traaf, uh, wat dat dan gaat. He, een schrijvende kop, iedereen denkt... ...oh, wat is er nou allemaal aan de hand? Ga je verder lezen, dan blijkt het dus eigenlijk allemaal met... Uh, ...een korrel zout uh, weer wat je moet nemen. Ja. Nogmaals, en dat wil ik wel even gezegd hebben... ...ik, uh, uh, ik ben geen corona-ontkenner. Het lijkt me een ongelofelijke... Uh, ...want ja, ik heb het nooit gekregen... ...maar het lijkt me verschrikkelijk als je het krijgt. Ja. He, bij sommige mensen is het een griepje. Bij anderen is het gewoon een verwoestend virus, ja. he, die ondanks het feit dat je misschien niet overlijdt, dat sommige mensen wel, ja. dat je daar nog heel lang van moet bijkomen of je er wel van bij komt. Sommige he. ja, ja, is... mensen hebben longproblemen, noem maar op, en die hebben blijvend letsel uh, uh, uh, aan, de, aan dit virus. Dus ik ontken het niet, maar als je hey. dan kijkt naar. ...de vele besmettingen... ...want er zijn best wel veel besmettingen op het ogenblik in Nederland... ...en naar de ziekenhuisopnames. Ja. en naar, uh, Die worden natuurlijk wel... wel ...ja, die worden het gaan omhoog, logisch. Mm. Maar als je kijkt naar de sterfgevallen, ...dan valt dat allemaal toch wel mee. Het ja. is dus niet omdat ik het bagatelliseer. ...ik hou het echt in de gaten... ...maar het valt enorm mee. En dan hebben we het over een tweede golf... ...met, ja, met natuurlijk, hè, want dat is nu natuurlijk zo... ...met allerlei consequenties. Hè. Het ging dus al niet goed in Nederland... De zelfmoorden schoten al omhoog, de, de werkelozen die schoot omhoog, en met een tweede golf, ja weet je hoe lang kunnen we dit nog aan met z'n ja. allen, want ja. ik denk echt gewoon dat, eh, eh, dat, dat de oplossing toch wel heftiger is dan de kwaal en dat heeft ook te maken met het feit dat men gekozen heeft voor deze oplossing. Mm -hmm. en als men nu gewoon in Hilversum, Hilversum... Sorry, in Den Haag. Ik was er echt... <laughs> ja. Als in Den Haag... Nou zouden we denken van... Laten we nou eens gaan praten met een aantal professoren... Waarvan we weten dat die een wat ander idee hebben hoe je dit kan oplossen. Ja. Ja. Maar er wordt gevaar op het RIVM. Ja, en... En dan denk ik, weet je... Geef die opening. Laat mensen gewoon... Praat met mensen. Probeer andere oplossingen te bedenken. Want dit is natuurlijk de, de weg van de minste weerstand. Ja, uh, even, ik weet niet of je zondag, uh, toevallig uh, Zondag met Lubach hebt uh, zitten kijken. Ik, uh, ik, ik heb dat dat... geniaal. Oh, ja, want dat ging over die testen. En daar had uh, meneer Hugo de Jonge, daar komen we zo op, uh, ja, daar, uh, het dat nodig dat over. Maar dit valt zeker ook uh, in dit uh, gedeelte van het onderwerp. Want als je dat wil aanpakken, dan uh, moet je dus ook uh, gewoon met uh, bulk laboratoria gaan werken. En daar zit dus schijnbaar... Je noemde het RIVM. En dus ook het Outbreak Management Team. Daar zit een dame die zegt... Ja, maar we moeten wel onze eigen laboratoria... Die zoet gespecificeerde dingen in. Weet ja, ik allemaal wat. Omdat ze... Dat heeft te maken. Ja, hoe het of vindt of, of keert. Maar wat, wat Lubach liet zien... Was eigenlijk gewoon... De complete corruptie. Ja, precies. En, ik wou het net zeggen. Ja. Want, want, want zeg maar, het Outbreak Management Team heeft belangen... Ja. Die kleine laboratoria. ja, precies. Ja. Nou, en ik denk, van uh, we hebben crisis. Hij zegt ook precies... Hè, Lubach, precies waar het eigenlijk om gaat. En ik denk precies ja. hetzelfde. Want ik denk van, jou, uh, het is crisis... dus moet, er, moet het zo snel mogelijk opgelost worden. Want die besmettingen... Die, uh, die vliegen met de dag om, uh, verder omhoog, denk ik. Het was een, het was een briljante uitzending. Ja. Lubach is... is gewoon het beste die we hebben op dit gebied. Dat denk en, ik ook. En, en, en, en, en, en je bent daarna gewoon... ben je, ben je, ben je, ben je uitgesproken, ben je klaar, ja, dan is ja. alles. En het uh, uh, uh, is zoals het is. Ja, ja. En, hij maakt het ook niet mooier dan het is uh, wat dat er gaat. Nou, hij brengt het natuurlijk op een geweldige... Ja, tuurlijk. Uh, uh, ...ironische, uh, cabaretachtige manier. Ja. Uh, en dat is natuurlijk fantastisch hoe hij dat doet. Maar ja. de, de kern is gewoon... ...daar kan je gewoon, gewoon niet aan tornen, weet je. Ja. Het is wat het is. Ja. En, en, uh, ja, en, en daarom krijg je nu ook... Hè, in, in, de, zeg maar, ...het gaat nu over de coronacrisis uh, in de Tweede Kamer. Het debat de op het ogenblik. Ja. En nu wordt er ook gezegd van... ...ja, jullie zijn een steltje leugenaars. Ja. Ja. Dat komt het, hè, ook op basis, mede op basis van wat Lubach laat zien. Om ja. onderschat zijn onderschat zijn power en zijn kracht niet, hè? Nee, dat, dat denk ik ook, want, uh, want daar, uh, daar is nu, uh, wordt men ook uh, in die Tweede Kamer een beetje wakker van, hey, er is toch wel wat meer aan de hand uh, dan alleen maar uh, iets met testen die uh, meer van de grond... En nu, nee, hoor ik op het nieuws, ja, we hebben een luchtbrug naar Abu Dhabi opgezet. Ik denk, ga nou eens een keer gewoon contract afsluiten met een paar van die Duitse laboratoria, dan ben je er ook, denk ik, en dat is veel korter. Maar goed, ik ben ook maar iemand die van de zijlijn iets loopt te roepen. Maar het viel mij op dat de bestuurders niet de guts hebben om daar nou tegenin te gaan. Ze laten te veel de oren hangen naar wat er gezegd wordt. Dat is eigenlijk ook wat jij betoogt in, in dit stuk. Ja, dat is ja. wat ik zelf vind. Dus Goed, um, ja. voordat we straks, uh, want het bruggetje naar Hugo de Jonge, want uh, we hebben het ook over Lubach uh, uh, gehad, uh, daar werd Hugo de Jonge ook uh, stevast in genoemd. Uh, dat bruggetje, dat uh, slaan we, maar we gaan eerst even tussendoor wat anders uh, draaien. Dat is Noah Lurin, Speak Your Mind. Uh, nou Mick, dit komt weer een beetje in jouw straatje, want het is Sol van, van de Bovenste Plank uit Nederland. Goed zo. Even 1, 2... Hoppa. Speak your mind. Speak your mind. We all have doubts, girl. We all I know we don't show it. I know we don't. That's why you feel insecure. insecure. But look around, girl. The dream Een week of wat geleden heb ik volgens mij vorige week. Twee weken terug alweer met Noah Lorin. Een gesprek over haar EP die ze heeft uitgebracht. Aanleiding is natuurlijk ook dat we bij Alternative FM... het samenwerken met 3 voor de 12 Noord-Holland... En dat heet dan 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Nou, uh, over vloedgolven gesproken. Dat is ook uh, fijn, want we hebben een vloedgolf aan informatie. En zeker uh, als het gaat om de huidige minister van Volksgezondheid... Uh, Hugo de Jonge Mick, want uh, daar gaat het ook niet helemaal goed mee. Nee, maar mag ik nog heel even stilstaan bij het mooie plaatje dat je draait? Tuurlijk, dat mag je ook dat even. Vind ik vind het wel heel bijzonder dat je, dat je, dat je, dat je toch steeds uh, met een hele goede neus, en goede oortjes jij... Hmm. Dat je toch steeds dit soort, dit soort ex vindt. Dat vind ik ja. te gek. Zou, zou, jij yes. nou, zou, zou ik wat aan jou mogen vragen? Zou je er een ja. stiekem een stukje over willen schrijven op mannenzaken? Ja hoor. Kunnen we dat uh, bij deze regelen? Jeetje jongen, dan, kijk, en dan kan ik natuurlijk geen nee zeggen, ik spreek je nog naar de uitzending. Ja dat is goed, en uh, ik oh, je, je jongen, je... jong, jong, jong. <laughs> dat je juist. Maar dan moet jij ook... Dat is een beetje cool handel, mensen, dit. <laughs> ja, dan moet je maar één ding beloven, want ik heb ook nog een paar artiesten voor jou te draaien. Ja, je, je had me nog iets beloofd. Ja. Heb je al Juliet July gehoord? Amanda ja, Sixth. nee, ja, je, je had het vorige week over, uh, het, buiten de uitzending om, even voor de mensen thuis. Uh, Mick heeft ook nog uh, iemand uh, die hij kent, die een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, ja, muzikant Bro. in zijn uh, portefeuille opzit. Dat heb ik nog niet van je gekregen vriend, dus... Nee, dat ga ik, dat ga ik zeker doen. <laughs> is bijvoorbeeld Juliet July, Amanda Simons, Shanna Slaap, ja, naam, en Katie van Steenis. Oh, en ja. en, en heeft hij ook nog die ambassadeurs ook helemaal te gek. Dus ik, ja. ik, ik maak wel, ik maak wel een, een dingetje voor. Ja, dat lijkt mij een goed, ik, goed plan. Ik beloof, ik, ik beloof dat ik een man zijn. Uh, ja, dat lijkt, mij, dat lijkt mij fantastisch. Want dat, uh, dat vind, ik, uh, vind ik fijn. Dat, uh, Wat een ben jij, ze. Ja, uh, ja. <laughs> niks gaat voor niks uh, in ieder geval. Ja, maar goed. Ik ga weer, we gaan weer terug We gaan weer terug met een hele grote bocht weer terug naar Hugo de Jonge. Want ja. uh, ik, ik, uh, ik heb hem meegemaakt uh, één keer uh, op het circuit. Toen was hij hier voor. De, uh, de Gouden Dagen voor een de van de scootmobielrace voor, uh, voor de ouderen. Nou, daar bracht hij ook al helemaal niks van terecht, dus... Uh, uh, wat ja, dat ja, gaat... ik, ik zou zeggen, ik heb me meegemaakt toen ik... Uh, een, uh, zeg maar de, toen ik meewerkte aan het programma 5 uh, Uur Live op hm. RTL. Ja. En dat vond ik, dat vond ik heel leuk. Dan kon ik af en toe, dan zat ik aan tafel en dan kon ik vertellen waar ik een soort expertise in had. Expert, zeg maar. Ja. En toen zat Hugo de Jonge naast, dat was een ontzettend aardige kerel. Dat, uh, dat, daar zal ik ook uh, niks over zeggen. Maar, uh... een ontzettend aardig fan, maar ik moet wel zeggen dat ik. Ja. Kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Dit is niet bepaald de, uh, de wet van Hugo de Jonge. Nee. De eerst zondagavond krijg bij, ja. bij Lubach kreeg hij er ook al van langs. Er zit natuurlijk ja. met, met huid en haar dus je opgevroten. <laughs> ja. nou, dan, krijg je, dan krijg je die, die, die, die debatten in, uh, in de Tweede Kamer. waarin, ik weet niet of je de foto's van hem gezien hebt. Mm. maar er zit hij erbij echt als een geslagen kind. Ja. Uh, um, uh, maar dan krijg je ook nog, en daar wil ik even een stukje uit voorlezen. omdat het namelijk wel goed uh, uh, uh, de spijker op zijn kop slaat. Mm -hmm. uh, Annemarie van Gaal die schrijft de columns in de Telegraaf. Mm -hmm. En die heeft onder de titel, even de is echt gewoon een helemaal geweldige column, want het is namelijk zo waar dat ze zit. Onder de titel, uh, uh, uh, Hugo de Jonge heeft een heel onwenselijke combinatie van banen. Uh -huh. hè? Dan schrijf je het volgende, moet ik moet het even bijpakken. Ja, verteld. Ja, ja nee, moet even eventjes, de eventjes, ja? ja, want, uh, en, en de tijd... ja, nou goed, ik, ik, ik, ik, ik, ik, is, is het wachten op jou, uh, Hugo de Jonge? Ik heb het nu, ik heb het nu. Ja? Zegt maar ik wil in deze column nog even iets anders bespreken. Ja? Ik wil die jongens, onze minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Misschien wel de belangrijkste functie in het kabinet van dit moment. Denk onze ik Onze hele denk. economie is afhankelijk van de volksgezondheid en dus van de capaciteit om te testen. Ja? Daarnaast is hij ook nog vicepremier en partijleider van het CDA. Ja. En lijsttrekker van zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen over een paar maanden. Ja? Kijk, ik begrijp misschien anders dat de mens veel kan doen in een dag. ...maar dit is toch echt een heel onwenselijke combinatie van banen op dit moment. Ja. Even ter vergelijking, je kunt geen CEO van de Grote Bank zijn... ...en Koebelclub leiden... ...en die finale van heel Holland Bak willen bereiken. Het is simpel, dat gaat niet. Nee. Een dag heeft maar 24 uur waarvan je er ook een aantal moet slapen. Ik denk dat we als land meer waard zijn dan Hugo de Jonge... ...die debatten gaat voeren met collega-lijsttrekkers... ...Zieltjes gaat winnen voor zijn partij... ...en daarna zijn baan van minister van Volksgezondheid zo goed mogelijk erbij doet... En dit is dus waar, hè? Ja. Nou ja, waar. Uh, het is een column van Andermie van Gaal. Die geeft gewoon een ongezouten mening. Uh, dat, uh, dat, uh, maar goed, hij ligt, uh, hij ligt natuurlijk wel onder het vergrootglas. Dat wat er ook weer bij Lubach uh, enorm is uitgelicht. Uh, ja, maar uh, het, is toch, het is toch veel te veel voor iemand? Het begon al een paar maanden geleden toen, toen, toen... Of een tijdje geleden, weet je een paar maanden geleden... toen ik terug was van het recess. Huh? Toen zei ze ook tegen hem. Je. je ziet er niet uit. <laughs> ja. Dat je nog? Ja, ja. Toen zei Wilders in de kamer van, ja. uh, die jongen, je ziet er niet uit. Ja. In die zin, van dat hij zo vermoeid eruit zag. Ja. En dit is natuurlijk, ja, je, je, je kan alles willen doen, maar uh, op een goede moment moet je keuzes maken. En zeker als het, uh, als het, als het landsbelang daarin het uh, speelt. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat, dat uh, lijkt mij ook. Uh, kijk, uh, wat ik uh, wel een hele goede set uh, vond uh, in deze periode. is Martin van Rijn even uh, er tijdelijk bijhalen. Dat, uh, ja. dat, uh, dat vond ik een goede set. Wat, uh, wat, dat is ook eigenlijk een van de weinige goede dingen die ze hier in dit land hebben gedaan. Uh, he, minister Bruins was helemaal compleet uh, gewoon oververmoeid geraakt. Dus moest een minister komen. Nou, uh, dan, dan zie je uh, in een crisissituatie. hoe snel men dat oplost. Maar ik, uh, wat, wat dat gaat uh, met dit verhaal, uh, dan denk ik wel eens, ja, hij neemt misschien wel, wel te veel op zijn voor, als ik het zo uh, hoor. Dat kun je wel zeggen, ja. ja. Um, ja. Het uh, uh, uh, debat gaat natuurlijk ook over hem. Werd daar ook wat over gezegd, uh, in dat, uh, dat geval? Uh, uh, het, het, daar, is, daar is zeker wat over gezegd, want Wilders heeft eigenlijk, wat, wat uh, Annemarie van Gaal hier zegt, uh -huh. dat Wilders eigenlijk in, uh, in, uh, in mindere mate herhaald. Uh, die heeft ook gezegd, die man doet veel te veel. Ja. Op dit moment, hè? Ja. En natuurlijk, uh, uh, uh, wat, wat ik al eerder zei, men wordt dus gewoon door, uh, uh, uh, zeg maar, door de Kamerleden, wordt de, de, de regering voor leugenaars uitgemaakt. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik wel heel heftig. Ja. Het gaat er heel heftig aan toe op het ogenblik. Ik heb nu even, uh, niet vandaag, want het is natuurlijk vandaag weer begonnen. Ja. Ik heb niet gekeken wat er inmiddels uh, uh, naar boven is gekomen. Dat zullen we later op die dag wel zien. Maar... Het vuur wordt z'n aan de schijnen gelegd. Dat is één wat zeker is. Ja, dat geloof ik wel. Ja, uh, Was dit het, zo'n beetje? Ik vind genoeg. Ja, ik vind het uh, uh, genoeg, wat dat er gaat. <lacht> <lacht> nou hebben we... Eén nou, klein dingetje misschien. Ja, mag. Uh, ik, ik wil dat de, dat de luisteraar weet dat ik... Uh, uh, uh, ik doe niet meer mee, hè? zeg maar. Hè? <lacht> Van Cluise en... Jij bent of... opinierend, uh, Mick. Dat, dat ik dat volledig onzin vind. Oké. Okay. Want, want ik vind namelijk dat, dat je moet je gewoon als er regels zijn... Dan kan, je, dan kan je tegen die regels zijn. Maar ik vind wel dat je je eraan moet houden. Ja, nou. als, ik, als ik bijvoorbeeld in de Albert Heijn loop... en, en er is een, een, een oudere dame die bang is om, om, om, om, om besmet te worden. Ja. En ik zou me niet in de regels houden. Ik sta bovenop de, ja. met mijn arm uh, voorlangs een, een botje pakken of wat nou. Ja. En die arme vrouw die schrik ze daar dood van. Dat wil ik nog maar geweten hebben, klar? nee. nee en misschien besmet ik er ook wel. Ja. ja, dat is nou net niet, niet dat, de bedoeling. Ik vind, dat, ik vind dat doe je niet. Nee. En uh, dat is ook iets wat ik uh, gisteren nog even... want ik ben gekortwiekt uh, ergens in de Bakkerstraat uh, van de week. Dus uh, gisteren, om wel te ver zijn. Dus, uh, en daar had ik het ook uh, in het kort over. Dus uh, wat dat er gaat, uh, denk ik... ja, ik uh, kan het kritisch volgen... maar ik vind ook dat je uh, wat wij hebben afgesproken... zoveel mogelijk moet naleven. Dus wat dat er gaat, ben ik net zoals jij in dat opzicht. Ben je, ben je bij Plony geweest? Hoe raak je het zo? Het is uh, radio, mensen, Dus uh, die denken van wat is er nou met die koper gebeurd? Ja, er hangen hier geen camera's meer. Dus uh, ik moet het gewoon beschrijven. En uh, volgende week uh, zit ik hier weer bij uh, Loogman, uh, Paardenkoper en Stuy weer aan tafel. En dan uh, kunnen ze nog een gekort week de Jaap Koper aantreffen. Dus wat ja, dat, dat gaat... Dat, dat, de, ik maak me geen enkele zorgen over dat dat niet goed staat bij. is is de beste gewoon. Ja, nou ja, punt uit. Uh, uh, ze, ze zijn ook bijgekomen ergens in uh, Vlieland. Dus wat dat gaat, uh, gaat helemaal goed komen. Um, we, de naam uh, Stuy is uh, gevallen. Dus ik uh, ga hem even er toch uh, bij pakken. Dankzij Walter Sands heb ik... Uh,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 In the soundtrack to that day that things had gotten out of hand Did not occur to me Until it hit me With the sun upon my head Going down to the basement Down the slippery stairs Whispering charms and curses From another country Look that you gave me With your eyebrows raised When I looked at you so And darkness, I can't tell which one, and I can't even be sure if it's a turtle. uitsprekelijke titel, uh, dit uh, nummer van Roy de Smet uh, terug te vinden op een EP, Mother of Two. Uh, dan moet ik ook even goed kijken hoe het... Uh, nou, ik ga me er niet aan wagen wat dat er gaat. Het is in ieder geval het eerste nummer uh, wat, uh, wat je daarop uh, terug uh, te vinden. Je kan het uh, googlen en dan kom je er wel vanzelf achter. Daarvoor toch nog inderdaad de kolom van Tino Stuy, uh, Want ik heb uh, nog wel eens een, de neiging om in mapjes uh, te, zi te zitten op mijn computer. En vervolgens flikker ik het mapje weg met uh, de hele inhoud uh, erin. En uh, nooit meer te terug te vinden. Hè? Dat is dan uh, weer uh, het verhaal uh, wat erachter uh, steekt. Zelf uh, kan ik daar ook uh, nog wel het uh, boeken over schrijven. Maar goed, dat uh, ga ik helemaal niet doen. We hebben er nog één. En dat is een uh, lekkere stevige uitsmijter, vrienden. Want uh, het uh, zit er weer op uh, deze woensdagmorgen. En uh, dan is uh, morgen uh, op deze plek uh, Walter Sans aanwezig en ik doe het donderdagavond weer. Met ben Benader.